Zes uur. Renate Evers met het NOS-journaal. De ANWB en het KNMI waarschuwen opnieuw voor gladheid. In de ochtendspits kan het in het hele land verradelijk glad zijn door bevriezing. De gladheid zal pas in de loop van de dag verdwijnen. De Nederlandse spoorwegen verwachten grote drukte tijdens de ochtend- en de avondspits. Vanwege defecte materieel zijn veel treinen korter dan normaal.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 Premier Bly van de Australische deelstaat Queensland wil dat haar kabinet in spoedzitting bijeenkomt vanwege de overstromingen. Volgens haar is de situatie zo ernstig dat de ministers terug moeten komen van hun vakantie. In de noordoostelijke staat staan meer dan twintig steden en dorpen onder water, doordat er enorm veel regen is gevallen. Weerkundigen hebben gewaarschuwd voor nog meer noodweer. De Italiaanse spoorwegen moeten 1,3 miljoen euro boete betalen aan de regio Toscane vanwege de chaos op het spoor vorige maand. Door sneeuwval was het treinverkeer totaal ontregeld, waardoor reizigers op stations moesten overnachten. Volgens de autoriteiten in Toscane is het spoorbedrijf zijn contractuele verplichtingen om goed en betrouwbaar vervoer te verzorgen niet nagekomen. Op de eerste dag van de Dakar-rally zijn drie Nederlandse deelnemers uitgevallen. Gerard de Rooij, Wuf van Ginkel en Hans Beks haalden met hun vrachtwagen de eindstreep van de eerste etappe niet. De Rooij heeft zich geblesseerd. Hij was een van de kanshebbers voor de eindzegen van de rally. Die wordt gehouden in Argentinië en Chili. Het weer in de ochtend lokaal kans op gladheid. Vooral in het kustgebied kan een winterse bui vallen. De middagtemperatuur ligt tussen 1 graad in het zuidoosten en 4 graden in het westen. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Waarschuwing voor gladheid. In het hele land is het plaatselijk verraderlijk glad door bevriezing. En in de kustprovincies is het ook glad door winterse buien. En die gladheid zal pas in de loop van de ochtend verdwijnen. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Marcel Oosten. Goedemorgen, maandag 3 januari 2011. Alle goeds voor het nieuwe jaar natuurlijk ook namens Lara... die u nog wel een weekje moet missen. Ze zijn aan het verhuizen. Het nieuwe jaar begint zoals het oude is geëindigd. Met winterse buien en kans op gladheid, u hoorde het al. We houden u op de hoogte. Spoorwegen kampen ook nog met winterse problemen... want het aantal inzetbare treinen is schaars geworden. Daardoor zijn de treinen korter en daarmee dus voller vanochtend. Mark-Robin Visser houdt het in de gaten. Hij staat op Centraal Station in Utrecht. Hoort vanochtend over de watersnood in Australië. Het rookverbod in Spanje en de Tupolev 154... die voorlopig aan de grond moet blijven. Milieuvervuiling in China is de afgelopen paar jaar verdriedubbeld. Onze correspondent Wouter Zwart reisde naar een zwaar vervuild mijnbouwgebied. U hoort straks een reportage. Megastallen zijn niet de toekomst voor de veeteelt in Nederland. Dat is een opmerkelijk standpunt voor de voorzitter van LTO Nederland. Albert-Jan Maat komt het straks toelichten. Hij is de gast na half acht. Na de kredietcrisis, de bankencrisis, de financiële crisis en de eurocrisis... zijn we benieuwd naar wat 2011 financieel en economisch voor ons in petto heeft. André Mijnema kijkt vanochtend vooruit. Begin van het nieuwe jaar betekent topdrukte voor de verslavingszorg... en er is opvang geregeld voor overbodig geworden kerstbomen. Niet allemaal zijn ze welkom in de opvang, alleen die met kluit. Frauderen is niet mogelijk. Hoort u meer over in dit Radio 1 Journaal tot half tien? Kunt u ons volgen via internet, via nos.nl of via Twitter... Onze account is NOS Radio 1. steeds meer mensen worden getroffen door de overstroming in het noordoosten van Australië. Ruim 20 plaatsen in de staat Queensland zijn van de buitenwereld afgesloten. Op sommige plekken is het water weer aan het zakken, maar de 75.000 inwoners van Rockhampton krijgen het nog zwaar te verduren. De Fitzroy rivier die dwars door de stad loopt heeft het hoogste punt nog steeds niet bereikt, zegt de burgemeester. We're talking about uh, potentially 4000 properties, parcels of land allotments that will have water inundation in them. We believe that 400 homes we'll have water above their floorboards if we have a 9,4 or slightly above that peak. Nederlandse, niet het Nederlands, maar het Australische leger is begonnen... om noodrantsoenen naar de stad te brengen. Volgens deze Nederlandse migrant wordt voedsel in Rockhampton steeds schaarser. We zijn naar de zaken geweest hier en, en uh, het brood is uh, zijn uh, zo, zo enige zaken zelf aan het koken uh, of aan het bakken. Maar het is erg minder te vinden. Je kan het amper meer vinden. Uh, melk is ook weg. Uh, aardappelen zijn weg. Uh, er zijn, het is net als een, een bomgevallen is. Overstromingen in Queensland zijn de ergste in een halve eeuw. Een gebied zo groot als Frankrijk en Duitsland samen staat onder water. Volgens correspondent Robert Portier loopt de schade in de miljarden. We weten dat er heel veel schade uh, is aan de huizen en uh, straks ook aan de infrastructuur... Uh, maar daarnaast loopt de staat ook heel veel inkomsten mis. Bijvoorbeeld uit het toerisme. Veel toeristen blijven nu weg in ieder geval. Uh, de oogst is mislukt. En de mijnen kunnen op dit moment ook uh, veel minder produceren dan ze gewend zijn. En daardoor mist de staat ook heel veel inkomsten uit uh, belastingen. Overstromingen hebben tot nu toe aan twee mensen het leven gekost. En één man wordt nog vermist. In Pakistan is de op een na grootste regeringspartij, de MQM, uit het kabinet gestapt. Hoewel de regering van president Zadari nu geen meerderheid meer heeft in het parlement, lijkt het kabinet niet direct in gevaar. De MQM zegt er niet op uit te zijn de regering ten val te brengen. De partij verwijt de regering te weinig te doen voor de grote onderklasse in het land. De rich en de elite zijn only een microscopische minoriteit die do not pay taxes on the maximum income that is generated in the country so is only fair for on part of us to impose taxes on those who do not directe aanleiding voor deze partij om zich terug te trekken uit de regering was een conflict over de hoge brandstofprijzen in Egypte zitten zeven mensen vast in verband met de aanslagen op de koptische kerk op nieuwjaarsdag. Tien anderen zijn inmiddels weer vrijgelaten. Bij de zelfmoordaanslag in de kerk in Alexandrië kwamen 21 mensen om het leven. Koptische christenen gingen gisteren massaal de straat op om hun afschuw en verdriet te uiten. Onder de kopten in Cairo en Alexandrië raakten slaags met de politie. De aanslag van zaterdag is nog niet opgeëist. Kinderboekenschrijfster Hanna Kraan is overleden. Ze werd vooral bekend door haar boekenserie over de boze heks... die voor het VPRO-programma Villa Achterwerk werd verfilmd. De eerste deel kwam uit in 1990. In dit fragment leest Kraan voor haar eigen werk. We wonen toch maar in een goed bos. Jammer dat er ook een heks in woont, gaapte de egel. De heks valt best mee. Ze is soms wat lastig, maar... de egel bleef staan. Daar is ze. Laten we teruggaan. Waarom? Het is nog te vroeg om een heks tegen te komen, legde de egel uit. Daar moet ik goed wakker voor zijn. Hanna Kraans laatste boek, De Tuin van Krik, verscheen vorig jaar. De kinderboekenschrijfster is 64 jaar geworden. De eerste dag van de Dakar Rally ging de winst bij de autocoureurs naar de Spanjaard Carlos Sainz, titelverdediger, legd in het noorden van Argentinië de eerste 222 kilometer van de rally het snelst af. Tot zijn eigen verbazing overigens, in een hevige regenbui bleken de ruitenwissers namelijk niet te werken. We couldn't see anything. I was very lucky because after that the, the wipers stopped working but uh, luckily uh, the rain went so everything was fine I'm happy for the team that we are, we are starting this rally leading Dat uh, is important Carlos Sainz Bij de trukkers is de eerste etappe ook gewonnen door de titelverdediger namelijk de Rus Vladimir Tchagin. Nederlandse favoriet Gerard de Rooij viel al uit. Hij kreeg opnieuw last van zijn rug. Vorig jaar was de Rooij vanwege een gebroken ruggenwervel ook al afwezig. Met de motoren was het dag succes voor de Portugees Ruben Faria. De Dakar Rally duurt nog tot 16 januari. Blikken we aan het begin van deze nieuwe beursweek nog even terug naar het slot van vrijdag. Dat was meteen ook het slot van het handelsjaar, waarin de AEX een winst boekte van 6 ten opzichte van het jaar daarvoor. Index sloot vrijdag op 354,5 punt, een dagverlies van een half procent. Handelsvolumes waren laag, zo ook op Wall Street. Daar sloot de Dow Jones met een klein winstje van een tiende. Technologiebus de Nasdaq leverde vier tiende in. Tot zover dit nieuws over zich. Kunt u nog eens terugluisteren via onze website nos.nl slash radio1. Daar staat straks de podcast voor u Kunt u downloaden, u kunt er ook gratis een abonnement op nemen. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Het is tien minuten over zes. Het nummer Hey Soul Sister van de Amerikaanse groep Train... is in 2010 het meest gedraaide nummer op de Nederlandse radio. Op de publieke zenders en op de commerciële radio... is het nummer ongeveer 4600 keer te horen geweest. Op nummer 2 staat het nummer A This Ain't the Love Song... van Scouting for Girls. En op 3, A Night Like This van Caro Emeralds. Ook op Radio 1 waren ze allemaal te horen. Wij kiezen voor de nummer 1 van Train. Tonight. Meest gedraaid in 2010 op de Nederlandse radio Soul Sister, Hey Soul Sister van Train, en we hebben hem niet ingekort. Marco Robin Visser, goedemorgen. Kom ik even niet later. Goedemorgen hoor. Marcel. Ja. Waarom ben je He op leuk. Utrecht He Centraal? Leuk. Nou, dat laat ze graden, hè? Ja. <laughs> maar Die leg het nog eens het uit, Marcel? Ja, het nieuwe jaar is begonnen. Beste wensen ook nog, hè? Dank je. Ook aan de Eens luisteraars natuurlijk. Fijn dat u er alweer bent. U bent ook alweer vroeger op. De eerste werkweek gaat van start. Het land komt langzaam in beweging. Dus nog een beetje stramme spieren van de bubbels en de bollen. Een lichte kou in het lijf, wellicht zoals ik een beetje snotterig. Maar toch, we gaan er weer tegenaan. De wegen zijn goed bestrooid, althans tenminste wat ik gezien heb... En uh, ja, dan het openbaar vervoer, de treinen. Uh, het is traditioneel altijd een hele drukke spits, de eerste maandag van het nieuwe jaar. En nu, ja, er zijn dus veel te weinig treinen. Een heleboel treinen zijn kapot. is al dagen voor gewaarschuwd. Uh, de treinen zijn korter en zullen dus straks ook heel erg vol zijn, is de verwachting. Als u niet per se in de spits met de trein moet, eh, eh, wordt gezegd, ga dan niet. Kijk in ieder geval even op het internet, op het kaartje van de Nederlandse spoorwegen, waar de problemen zich voordoen. Ik kan u alvast een lijstje presenteren. De treinverbinding tussen Zaandam en Amsterdam, Sloterdijk, is heel druk. Amersfoort, Zwolle. Rotterdam, Hoek van Holland, Geldermals, Utrecht en Gouda, Utrecht. Ja, Utrecht is natuurlijk een knooppunt waar heel veel treinen samenkomen. En daarom ben ik hier om te kijken hoe het gaat. We gaan proberen de boel zo goed mogelijk in goede banen te luisteren. Ik zou zeggen, blijf vooral luisteren. En dan uh, gaan we gewoon proberen de dag zo goed mogelijk te laten beginnen. Mark Robin Visser gaat daarvoor zorgen. Hij is op Utrecht centraal vanochtend. De hele ochtend in ieder geval tot half tien. Kwart over zes is het geweest. Nieuwjaar, een nieuw thema. Zo hebben we het jaar van de biodiversiteit, het jaar van de jeugd... het jaar van Tolstoi achter de rug. Een hoog tijd te kijken om in welk jaar we nu leven. Het jaar van de vleermuis. Maak je tuin vleermuisvriendelijk. 2011 is door de Zoogdierenvereniging namelijk uitgeroepen tot jaar van de vleermuis... Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa... wordt er dit jaar extra aandacht besteed aan het vliegende beestje. En dat is hard nodig, want de vleermuis is in Nederland onbekend en onbemind... al dus de zoogdierenvereniging. Door onze manier van bouwen kan het dier maar moeilijk nestelen in onze huizen... en ook tuinen zijn vaak ongeschikt, terwijl het beest ons goed te hulp kan komen. Niet alleen als misdaadbestrijder, maar ook als insectenverdelger. Het jaar van de chemie. Wat betekent chemie voor onze samenleving? We gaan het dit jaar ontdekken. UNESCO heeft 2011 uitgeroepen tot jaar van de chemie. Chemie is een onmisbaar ingrediënt in veel aspecten van het leven. Het jaar moet leiden tot meer waardering voor chemie... en vooral meer belangstelling van jongeren ervoor ook is er speciale aandacht voor vrouwen in de chemische wetenschap. Het jaar van de Afrikaanse diaspora. Mr Secretary General, Excellencies, ladies and gentlemen. It is a great privilege for me to be present this morning at the opening day ceremony to launch the international year for people of African descent. In 2011 besteedde de Verenigde Naties extra aandacht aan de verspreiding van Afrikanen over de hele wereld. Het themajaar moet racisme, xenofobie en discriminatie tegengaan... en de mogelijkheden en kansen van Afrikanen over de hele wereld verbeteren. Het jaar van het vrijwilligerswerk. Er is door verschillende Europese NGO's 2,5 jaar voor gelobbyd. Maar in 2011 is het zover. Dit jaar heeft de Europese Unie uitgeroepen tot jaar van het vrijwilligerswerk. Meer aandacht en steun voor vrijwilligers dit jaar... moet ertoe toeleiden dat nog meer mensen zich belangeloos inzetten voor de ander. Het jaar van de bossen. En als u met al die thema's door de bomen het bos niet meer ziet... dan is te weinig hoop, want 2011 is ook het jaar van het bos. De Verenigde Naties willen dit jaar zoveel mogelijk bossen in stand houden. Hoewel bossen onmisbaar zijn voor mens en dier... worden ze in hun bestaan bedreigd. Maar u heeft nog wel even, want officieel gaat het jaar van de bossen pas op 24 januari van start. A Forest story u van The Cure als laatste. Weet u ook weer in wat voor een jaar we nu leven in 2011. Het is bijna tien voor half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De milieuvervuiling in China loopt steeds verderop... blijkt uit cijfers van de eigen Chinese overheid. Belangrijk onderzoeksbureau heeft uitgerekend dat de schade aan mens en natuur... nu jaarlijks 135 miljard euro bedraagt. En dat is drie keer zoveel als nog maar een paar jaar geleden. Onze correspondent Wouter Zwart bezocht een van de zwaar vervuilde gebieden... in de provincie binnen Mongolië. Het is uh, flink tegen de wind inbeuken hier... Min 15 graden, maar goed, met de winter die jullie daar in Nederland hebben, maakt dat vast geen enkele indruk meer. Um, toch is het hier koud, hoor, en we lopen over een vlakte van slip. Verderop zie je, uh, zover je kunt kijken, water. Het zou werkelijk waar beeldschoon zijn als je niet zou weten dat waar we nu lopen eigenlijk een stortplaats is. Een afvalmeer, zo groot als 90.000 Olympische zwembaden, heb ik, me, heb ik me laten vertellen. En... Wij lopen erin, in dat meer, over die slipbanken. Ja, hier. Hier is het. Afvoerpijp zie je hier. naar afvoerpijp uit de wal steken hier. De wal met basaltblokken. En het onvoorstelbaar vies bruin water dat er hier uitspuit in het meer. En als je zeg maar over de dijk kijkt daar, landinwaarts... dan zie je die, die afvalpijp als het ware terugkronkelen... Naar hun bron. De staal- en metaalfabrieken van deze omgeving. Als ik het goed zie, onderaan de dijk daar. Twee mannen in de weer met sloophamers. Ni haal. niemand kan mannen. aan je een taak, Ah, taak en dien zijn we maar ze verzamelen metaal, dat slopen ze uit deze betonbrokken die langs de weg liggen. Valt jullie de stank hier ook zo op? Ja, als er geen wind staat, zegt hij, dan is de vervuiling hier heel, heel erg. Je stikt er bijna in. We zijn hier eigenlijk nauwelijks verharde harde wegen. En toch zie je overal hier zware vrachtwagens van en naar die fabrieken rijden. Die zijn Overal. Dit is het hart van China's mijnindustrie. Er wordt hier staal verwerkt, maar ook de zogeheten zeldzame metalen. Dat zijn mineralen die de hele wereld van China wil kopen... omdat ze onmisbaar zijn voor de productie van elektronica, elektrische auto's... radargeleide wapensystemen, zeg maar de producten van de toekomst. Maar bij dat productieproces van die mineralen ja, daar komt een hoop giftig en zelfs heb ik me laten vertellen licht radioactief afvalvrij en dat wordt hier in dit speciaal daarvoor gemaakte en aangelegde meer gedumpt heren waarom gaan jullie eigenlijk niet weg hier vandaan nou, zegt hij, het is uh, geopperd dat alle dorpen hier zouden verhuizen, zegt hij. Maar er is geen geld aan ze geboden. En ook geen nieuwe akkers zijn er aan ze geboden. En dit zijn natuurlijk boeren, hè, die leven van hun land. En als ze dat dan niet meer hebben, maar ergens in, ja, in, een, in een flatje... Uh, aan de rand van de stad gaan wonen, ja, waar moeten ze dan van leven? Ja, dit is zo'n dorpje dat langzaam... Opgeslokt wordt door de oprukkende fabrieken. Sommige mensen wonen er nog, maar honden, muilezels die ja, grazen in een soort ja, door het dode akker. Het is natuurlijk winter hier, dat weet ik, maar volgens mij groeit hier werkelijk waar het hele jaar überhaupt bijna niets meer. de de meer. Ja, we eten van deze akker, zegt deze boer. Maar de grond en de lucht is vervuild. Dus wij worden automatisch ook vervuild. Wij worden ook ziek. Ja. Ja, iedereen heeft al wat, zegt hij. Eh, hersenaandoeningen, verlammingen, hartritmestoornissen. Zelf heeft hij eh, diabetes. En zijn vrouw is net aan haar darm geopereerd. Dan is ja, ja, hij zegt we wachten op de dood letterlijk. We zitten gewoon te wachten op de dood. We krijgen geen enkele compensatie. Ja, uh, 200, 300 kwijt, zegt hij. Zo'n zo 30 euro per jaar krijgen. Dat is al een soort vervuilingsvergoeding. Hij zegt het heel cynisch. Wij zijn maar simpele boeren. Wat hebben wij nou eigenlijk te vertellen hier? Dit is de provincie binnen Mongolië. Gek genoeg beginnen hier zo'n ja, 100 kilometer vandaan. De nieuwste, de grootste windmolenparken, zonne-energieparken. China wil werelds grootste producent van schone energie worden. Dat gaat ze lukken. Maar hier zie je pas echt dat dat bij lange na nog niet in verhouding staat... tot de zware, zware, vervuilende industrie die ook oprukt. Ergens moet natuurlijk hè, het Chinese economische wonder gemaakt worden. En dat is hier, onder deze bulderende fabriekschoorstenen... met alle milieuvervuiling van dienen. Onze correspondent in China, Wouter Zwart, was in binnen Mongolië... om zelf te zien hoe daar de milieuvervuiling om zich heen grijpt. Het is vijf voor half zeven. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Giovanni van Bronkhorst droeg tijdens de WK-finale van afgelopen zomer... voor het laatste het oranje shirt. Gisteren stond hij voor het eerst op het veld met de oud-internationals... tijdens de traditionele nieuwjaarswedstrijd... tegen de Koninklijke HFC in Haarlem. Verslaggever Ragnar Niemeyer was langs de lijn. Het complex van de Koninklijke HFC in Haarlem... en de traditionele nieuwjaarswedstrijd... die tegenwoordig iets minder traditioneel is... want niet langer om 12 uur op 1 januari... Maar dit keer op de eerste zondag daarna, 2 januari. En je merkt en alles en iedereen, het gaat vandaag ook om Giovanni van Bronckhorst. Voor een groot deel zelfs. Hij speelde in juli nog de WK-finale met het echte Oranje. En nu staan de mensen met heel veel voor de poort. Om toch zeker ook hem op het veld van HFC te zien. Attentie, dames en heren. Wegens overweldigende belangstelling voor deze wedstrijd gaan wij een kwartier later beginnen dank u wel herhaling, herhaling. meneer de voorzitter, als ik me niet vergis ja, helemaal goed, hebben ja. we nu een primeur te pakken een primeur in de zin van dat Giovanni van Bronckhorst meedoet. Ja, dat sowieso, maar het feit dat er zoveel mensen komen kijken... dat het nee, later moet beginnen? Dat is niet de primeur. Dat hebben we twee jaar geleden ook gehad. Toen hadden we 4.500 man hier. Dan zijn we ook een kwartiertje later begonnen. Ja, We zijn een amateurvereniging met één ingang. <laughs> Daar moet iedereen doorheen. Als ik me niet vergis was, twee jaar geleden... was het jaar met Kluivert, met Bergkamp. Ja. Die hadden net zoveel aantrekkingskracht, denkt u, als van Bronckhorst. Ja, en Frank de Boer niet te vergeten. Ja, van Bronckhorst, natuurlijk, dat is natuurlijk de icoon van... Bij deze wedstrijd, alhoewel Arthur Numan en Ronald de Boer, dat zijn ook twee debutanten, die zou ik ook niet uitvlakken. Beste wensen meneer Zwart, ja, de, de bondscoach. Ja, ja, de oude bondscoach. De oude bondscoach, met z'n tweeën. Hè? Ja, van, Ben is zelfs bij me. Ben wijstekens, wijstekens en Jacques Zwart. Ja. Feyenoord en Ajax, is dat nou eigenlijk toeval? Ja, hey, dat is goed. Feyenoord en Ajax zijn altijd de topploegen geweest. Geweldige wedstrijden, dus het moet ook zo blijven. Het is duidelijk om wie het vandaag een beetje draait, heb ik de indruk. Als je zo kijkt naar wie het publiek interessant vindt. Het is allemaal Van Bronkhorst, hè? Ja, oké. Okay. Ik vind het heel fijn van hem dat hij hier al mee wil doen. Het is echt, dan kun je zien dat je een liefhebber bent. Zo van Bronkhorst, en dan houden we erover op. Maar Van Bronkhorst misschien nog iets bij het grote Oranje moeten gaan doen, wellicht. Ja, ik weet niet hoe ver hij ervoor staat uh, eventueel om trainer te worden. En uh, bezig met TC1? Nou ja, goed, als hij daarmee bezig is, dan uh, ja, zal hij in de toekomst misschien de plek over kunnen nemen van Frank de Boer. Hoe is het veld? Het veld wat ik hoor en zie, is het prima. Het is er nooit zo geweest, denk ik. Meestal hebben we ijs, sneeuw, alles erop en eraan. Dus dat is mooi voor beide ploeg. Veel succes. Dankjewel. De wedstrijd eindigt in 4-0 voor de oud-internationals. Twee doelpunten van Michael Mons. Een vrije trap van Pierre van Hooydok, die het dus nog kan. En in de slotfase nog een doelpunt van Martijn Reuzer. Want ook hij was van de partij. Maar toch, na afloop, even op zoek naar Van Bronckhorst. Ja, ik denk dat ze niet alleen voor mij kwamen. Ik denk dat we vandaag een, uh, een heel leuk team hadden met, uh, met oud-internationals. en Dat we bij Vlaag wel uh, goed voetbal lieten zien. Hoe is dit bevallen zo, dit, dit feestje? Ja, hartstikke leuk. Bedoel, het is een, uh, voor mij natuurlijk hartstikke leuk om, uh, om ook weer te spelen uh, op het veld. Wie uh, speelt niet, niet zoveel wedstrijden meer. En uh, zeker met, uh, met collega's waar je mee gespeeld hebt uh, in het verleden. En ik denk dat ik met uh, 90, 95 van de spelers heb gespeeld. Dus. Voor de mensen die dat uh, even niet meer in het vizier hebben, wat, ja. waar hou je mee bezig tegenwoordig? Nou ja, ik doe de, de cursus nu. Dat is mijn uh, ja, de belangrijkste. Uh, ja, waar ik de meeste tijd in stop nu. En, uh, voor het ene hoogste diploma, hè? trainingcoach 1. Ja, trainingcoach 1. En dat is, uh, ja, dat is hartstikke leuk om te doen. Het is heel uh, leerzaam voor mij. En, ja, toch de andere richting, uh, ook wel in het voetbal, maar een totaal andere richting. En, ja, ik kijk gewoon in de komende jaren of het iets voor mij is. Uh, trainerschap. Ja, er beginnen allemaal mensen te roepen. Nou ja, Frank de Boer weg bij het Nederlands elftal, het oranje shirt aan vandaag, is dat ja. niks voor Gio of Annie van Heerbronckorst? Nou ja, dat, nee, ik denk dat ik uh, ik ben nu gewoon bezig met, uh, met uh, de cursus Dat is voor mij heel belangrijk. En uh, nee, ik heb dat niet gehoord. Ik, uh, ik hoor dat mensen dat roepen, maar daar denk ik uh, totaal niet aan nu. Waar zou je eerder aan denken? Zou je eerder aan denken aan een functie bij Feyenoord of bijvoorbeeld Oranje? Nou ja, bedoel, uh, het zijn allebei uh, teams natuurlijk waar ik in het verleden uh, ja, waar ik veel voor heb gespeeld. En wat mij altijd die uh, met uh, ja, het dichtste bijstaat met mijn hart. Maar ja, ik weet niet wat de toekomst brengt. Het is dan, uh, wat ik eerder zei. Uh, ik wil mezelf gewoon uh, een paar jaar de tijd geven om uh, me te ontwikkelen als trainer. Omdat dat uh, natuurlijk een heel ander, ander vak is. ander gebied wat ik gewend ben. En uh, ja, hoe de toekomst zal zijn dat weet ik niet. Maar dat, uh, ik heb niet een, uh, een toekomstplan voor ogen. Nee. Namens het bestuur en de nieuwjaarswedstrijdcommissie. Wensen wij u allen een gezond... En voorspoedig 2011. Goed, gisteren dus. Traditionele wedstrijd tussen de oud-internationals en de koninklijke HFC in Haarlem. Het wordt gewonnen door de oud-internationals met 4-0. Verslaggever Ragnar Niema West erbij. Radio 1, het NOS-journaal. Bijna half zeven, is Lieselot Thomassen. De ANWB en het KNMI waarschuwen voor gladheid. In de ochtendspits kan het in het hele land verraderlijk glad zijn door bevriezing. De gladheid zal pas in de loop van de dag verdwijnen. De NS verwacht grote drukte tijdens de spits. Vanwege defect materieel zijn veel treinen korter dan normaal. Zuid-Korea gaat flink investeren in zijn defensie. Volgens president Lee is dat nodig na de aanval van Noord-Korea in november op een Zuid-Koreaans eiland. Liever geleek de artilleriebeschieting door de Noord-Koreanen... met de aanslagen van 11 september 2001 in Amerika.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 In deze zaken ligt de strafeis hoger. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Door een zwak hoge drukgebied boven de Britse eilanden... staat er boven Nederland momenteel een noordwestelijke wind... en die voert kleine buien vanaf zee aan. De meeste buien die vallen in de kustgebieden... maar enkele stevige exemplaren weten ook het binnenland te bereiken. Er valt een mix van winterse neerslag, natte sneeuw en korrelhagel. Daardoor kan het vanochtend op sommige plaatsen best glad zijn. Vanmiddag trekt het hoge drukgebied richting de Alpen en de noordwestenwind draait in Nederland meer naar het westen tot zuidwesten, waardoor er ook landinwaarts iets meer buien kunnen vallen. Tussen de buien door schijnt vanmiddag wel af en toe de zon en het wordt in het westen plus vier en in het oosten liggen de maxima rond of net boven het vriespunt. Morgen trekt er vanuit het Zuidwesten een zwakke storing voorbij Nederland. Dat levert een beetje neerslag op. Op woensdag komt er een tweede en meer actievere storing voorbij. Dan valt er dus iets meer neerslag. Het zal kort even dooien, maar verder blijft de winter doorkwakkelen... met veel bewolking, winterse neerslag en iets te lage temperaturen. ANWB, verkeersinformatie. In het hele land is het op de lokale wegen... plaatselijk nog verraderlijk glad door bevriezing. In de kustprovincie is het ook glad... door winterse buien die hier en daar vallen. Die gladheid zal pas in de loop van de dag verdwijnen. De eerste file staat er in het nieuwjaar... op de A15 Rotterdam richting Europort. Tussen Hoogvliet en Spijkenissen, 3 kilometer. Een idee voor iedereen met kinderen... die sneller groot worden dan u denkt.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 Drie minuten over half zeven. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Natuurorganisaties protesteerden gisteren... tegen de bezuinigingen van het kabinet op natuurbeheer. Niet op het Malieveld in Den Haag, maar in meer dan 100 natuurgebieden. Wandelaars kregen van de boswachter pamfletten mee... en warme chocolademelk. Jullie beste wensen. En we uh, hebben een pamfletje voor jullie... waarin staat waarom wij als boswachters in Nederland... er zijn 25 organisaties die protesteren. In opzichte van wat de regering met ons wil gaan doen. En 300 miljoen bezuinigen. Ook nog eens een keer de verbinding... Dit is Frans Kapteins, boswachter hier in Oosterwijk. Maar vandaag ook met een licht fluoriserend groen mutsje op... met erop de tekst Hart voor de natuur. Buiten staat een tafel met een Persisch tapijt... chocoladekoekjes en warme koffie en chocolademelk. Een nieuwjaarsreceptie met een politieke lading. Nou, in, in, die, in die zin dat wij uh, die 300 miljoen uh, die bezuinigd worden is 40% van ons natuurbudget. Daarnaast is het ook nog eens een keer zo dat de verbindingszones uh, niet uitgevoerd gaan worden. Ja, dan willen we toch wel eens een keer uh, voor die natuur opkomen. Dat, dat doen de boswachters in heel Nederland. Die ecologische hoofdstructuur, dat is iets wat al langere tijd loopt. Het verbinden van natuurgebieden met elkaar, zodat dieren van het ene stuk van het land naar het andere kunnen trekken. Dat is eigenlijk de kern. Het dreigt nu weer, uh, weer afgebroken te worden. Zegt ja, u. Het, het, het, het vreemde is van de bewijzen dat die verbindingszondes werken... ja, die liggen, die liggen voor het oprapen. Kijk, de, de biodiversiteit, de verschijn van planten die gaan nog steeds achteruit. Maar in die gebieden waar die verbindingszonders zijn gerealiseerd... daar zie je gewoon dat inderdaad die dieren daar weer terug aan het komen zijn. Hele mooie verbindingen liggen daar. Je bent al zo'n eind gekomen en nu draai je het weer terug. Dat het dan niet meteen eh, 2018 is, het mag voor mij ook wat langer. Het kan ook wat langer. Dat je daarop zeg maar, wat ruimte neemt, ook akkoord, maar zet het niet helemaal stop. Ja, dat vind ik heel goed. Dat ze opkomen voor de natuur. En dat ze ook laten zien dat wat er nou allemaal gebeurt in Den Haag... ook voor de natuur wel heel erg slecht is. Dus ik ben helemaal voor. Dus ik ga, ik ga niet, niet voor het kabinet stemmen. 2 maart. En dat, ik hoop dat heel veel mensen dat doen. Ja, maar ze bezuinigen overal op, hè? Wij, ja, wij, ik ben ook lid van de KBO. Allemaal bezuinigd. Ik wil zeggen, we moeten allemaal een duitje in het zakje doen? Ja, we moeten allemaal inleveren. Hè? Ook de natuur dus? Ja, ja ik vind het erg zat, maar het is zo. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Milieudefensie... maar ook de Vlinderstichting, Vogelonderzoek en Vogelbescherming Nederland... allemaal voeren ze actie vandaag. Er zitten ook veel organisaties bij die geld krijgen van die overheid subsidie. Zelfs uh, Staatsbosbeheer en die voert dan actie tegen hun eigen geldgever. Nou, maar dat is die samenhang die we allemaal zoeken. En daar komen zij ook mee naar voren toe. Want natuurlijk, eh, iedereen krijgt ergens wel een beetje subsidie... maar aan de andere kant is het zo, als dit allemaal gestopt gaat worden... dan is er één keer voor een heleboel organisaties mis. We komen allemaal graag in de, in de natuur. Zoveel mogelijk. Man ja. met verrekijker om de nek. Ja, liefst, oh, dan uh, ben je een echte, hè? Dan ben je wel een echte, ja. Maar het liefst ook met de fotostel erbij. En, maar zij uh, vragen eigenlijk aandacht voor de bezuinigingen... die ja. het kabinet Rutte wil doorvoeren in het natuurbeheer, ja. onder andere. Ja, dat is uh, doodzonde, denk ik. Boswachters hebben een heel belangrijke functie in de natuur. Die uh, houden toch uh, toezicht. Wat ik uh, heel belangrijk uh, vind. En uh, ik heb er onlangs met een andere boswachter over gesproken. Die uh, was daar ook niet zo blij mee. En die constateert ook een hoop problemen als er, als er geen toezicht is. Uh, gaat er toch wat verloren hier en daar, denk ik. De mensen die hier vandaag komen... dat zijn de mensen die toch wel een beetje hard voor de natuur hebben. Anders hadden ze op deze dag wel het meubelplein gekozen misschien. Ja, dat zit het uit. uiterste. Is het niet een nou, preek voor eigen parochie komen. eigenlijk? Nou, dat is niet heel altijd het geval. Ik denk wel de meerderheid van de mensen die hier komen... dat die ook al vaker hier komen. En natuurlijk, hier hoef je het verhaal ook meestal niet meer te houden. Maar er zijn natuurlijk ook een aantal mensen... Ja, die misschien hier net toevallig voor het eerst zijn. En die kan je dan wel net bereiken. Ja. En jullie een lekkere wandeling prachtig weer. En een tip voor de kinderen, heel goed opletten. De grote bonte specht, die hoor je af en toe op de tak roffelen. Heel mooi, want die zijn al bezig. Want ja, je kunt er wel actie voeren, maar je blijft ook boswachter. Ook in het bos. Marno Remmers, onze verslaggever. Volgens de natuurorganisaties heeft de actie zo'n 40.000 mensen getrokken. Autoverkopers richten zich van oudsher vooral op de man. Maar dat gaat veranderen, want dealers hebben ontdekt dat zeker bij de helft van de auto aankopen de vrouw de doorslag geeft. De auto-importeur organiseert daarom in het hele land vrouwenavonden met alles erop en eraan. De rotonde bij de tweede afslag verlaten. We zijn onderweg naar een grote Volkswagen Audi-dealerbedrijf... met verschillende vestigingen in de kop van Noord-Holland. Nu de tweede afslag nemen. En dat is het bedrijf Martin Schilder. Jacques Gijzen van auto-importeur POM. U heeft een do it zelf pakket voor een ladies' night ontwikkeld. Ja, en uh, een ladies' night is bedoeld om uh, vrouwen... die vaak wat minder makkelijk eigenlijk bij een dealer komen... toch eens een keer over de vloer te krijgen en op een wat bredere, wat andere manier met auto's kennis te laten maken... dan alleen maar testritten maken en met een autoverkoper te praten. Zoals het bij de mannen gaat? Ja, die hebben wat dat betreft ook een andere behoefte. Die zijn wat meer op techniek gericht, wat meer op het rijden, op het eromheen lopen. Nou, je kent het verschijnsel wel van mannen die tegen de band schoppen... en even onder de motorkap willen kijken. Nou, Vrouwen die hebben een volstrekt andere beleving bij een auto. De weg vijf kilometer volgen. Zijn de vrouwen een onontdekte groep? Nou... Dat ze echt alleen een auto gaan kopen en ook voor zichzelf een auto aanschaffen. Dat is natuurlijk typisch iets van, uh, nou ja, zeg maar de laatste. Decennium is misschien al wat lang, maar heel veel zakelijk rijders zijn inmiddels ook vrouwen. Dus die groep is en groeiende en heeft er ook meer aandacht voor. Doet ook meer moeite, heeft ook meer keuze. Over 200 meter bereikt u het reisdoel. We zien ook in de modellen, de uitvoeringen, die kleuren, het interieur. Dat je eigenlijk ook steeds meer ziet dat er echt ook nadrukkelijk rekening wordt gehouden... met Straks waar vrouwen een auto op selecteren. Het reisdoel bevindt zich rechts van u. We zijn er. Ik probeer een beetje boven de uh, drukte uit uh, te komen. Ik hoop dat ik voor iedereen verstaanbaar ben. Goedenavond, dames. De autodealers zeggen het allemaal in koor. Ze zien steeds minder klanten. Die klanten oriënteren zich tegenwoordig namelijk op internet. En naar de dealer gaan ze pas als ze weten wat ze willen. Gevolg is dat het contact met de klant verwatert. Ja, dat klopt helemaal. En dat noopt uh, ons om uh, leuke dingen te organiseren om de binding met onze klant uh, hoog te houden. En daarom komen de dealers met nieuwe initiatieven, zoals Ladies Night. En dat, uh, dat werkt erg goed. Ruud Schilder, manager van het dealerbedrijf hier. Wat u zegt heel terecht, internetoriëntatie is uh, al helemaal gedaan voordat de klant bij ons komt. Als u niks doet, dan gaat Schilder heel snel kopje onder. Ja, nou als u als inderdaad niets doet, dan is uh, de motivatie van de klant om ergens anders heen te gaan ook uh, erg groot. Zo'n ladies' night vergt een grondige voorbereiding. De gemiddelde vrouw vermaak je nu eenmaal niet urenlang met alleen maar auto's. Ja, klopt. En daarom slaat het lokale bedrijfsleven de handen in één... en is er ook gezorgd voor bubbels en make-up. We zoeken altijd de samenwerking met een lokale beautysalon. Ja, dat werkt. Stefanie Hulshoff, u organiseert dit voor Martin Schilder. Het doel is niet dat iedereen hier meteen een contract tekent hè, vanavond. Nee, dat is het doel niet. Wat is het doel dan wel? Wat wilt u bereiken? Het doel is in eerste instantie om uh, bestaande klanten tevreden te stellen. Om ze wat extra's te bieden. Nou, er wordt over gepraat op verjaardagen met, met andere vriendinnen. Naamsbekendheid. Naamsbekendheid. En, en gewoon een, een goed gevoel creëren over het bedrijf. Dit zijn toch leuke dingen. Het is een gratis avond. Uh, de dames krijgen een goodiebag mee. Ze leren wat. Uh, ze worden opgemaakt. Ze krijgen lekkere wijnen te proeven. Het is gewoon een gezellig avondje uit. Bent u niet bang dat ze straks het pand uitgaan met die goodiebag... En een paar wijntjes in de buik, en dat is Die zullen er misschien ook bij zitten. Ja, dat is denk ik niet te vermijden. Maar uh, ik, ik geloof niet dat er veel mensen het pand zullen verlaten. Van nou, dat hebben we weer mooi binnengehaald. En uh, ik denk echt wel dat ze, dat ze hier weggaan met een goed gevoel. En dat ze een hele leuke avond hebben gehad. En later dit Radio 1-journaal hoort u hoe de ladies het vanaf brachten in Den Helder. Verslaggever Louis Dekker onderging ook de Ladies Night. Tien over half zeven geweest. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Sinds nieuwjaarsdag is het EU-voorzitterschap voor een half jaar in handen van Viktor Orbán, de premier van Hongarije. Orbán is omstreden vanwege de nieuwe Hongaarse mediawet. Volgens de kritiek snoert die wet journalisten de mond. Correspondent Tijn Sade kent Orbán nog uit de tijd dat hij in Budapest werkte. Hij was very committed en in de times tijd van Fidesz he was hij een heel charismatic charismatische jonge politicus. In de begintijd van zijn partij Fidesz was hij erg getalenteerd en charismatisch. Hij werd gezien als dé belofte om Hongarije te democratiseren. De beste hoop voor Hongarije voor democratische hernieuwing.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 We speelden ook voetbal samen. Hij ging altijd voor de winst. Hij was een heel sterke speler. Hij altijd voor de Het is nu 20 jaar later, als we de balans moeten opmaken. Hij wil een sterk grip op de politieke processen. Een sterk grip. Hoe sterk is die greep? Hij heeft nu een ongekende kans om alles naar zijn hand te zetten. En hij heeft ook een nieuwe media-wet Daar is heel veel kritiek op, hè? Die wet geeft een nieuw mediabureau onder leiding van een van Orbaans vrienden voor maar liefst negen jaar onbeperkte macht. Om de media te controleren en te bestraffen. So it's, uh, quite on the, on the media. Waar is Orbán zo bang voor? I don't know actually. Mijn eigen eerste ontmoeting met Orbán was in 2002, toen hij als premier in verkiezingstijd vocht voor een tweede termijn. Hij verloor. Vier jaar later, in 2006, verloor Orbán de verkiezingen weer. En ditmaal was het de schuld van de winnende socialisten. Door Orbán omschreven als de corrupte postcommunisten. Na het uitlekken van een toespraak van de socialistische premier... die daarin zijn partij opriep om te stoppen met alle leugens... greep Orbán zijn kans... Tijdens massapetogingen riep Orbaan het volk op om de verraders, de postcommunisten dus, te boycotten. De betogingen liepen uit op ware veldslagen met de politie. In die vier jaar sprak Orbaan nauwelijks met de buitenlandse pers. Eén keer trof ik hem, ik kreeg een paar minuten. Uh, the government is hated by the public. Vooral omdat het hoogste aantal corruptie-shoes is. Het veranderen van geld uit de Europese Unie. De Hongaren haten deze regering. Vooral door alle corruptieschandalen. Het verdwijnen van Europese Unie-subsidiegeld. Er is een centraal georganiseerd netwerk van de Socialistische Partij. Hoe het publiek geld in het privépakket gaat. Het is een netwerk. De socialisten weten perfect te organiseren... hoe je publiek geld wegsluist en in eigen zakken stopt. De mensen willen een verandering in Hongarije. Ze willen je terug? En Dat is een andere vraag, maar ik begrijp met hen dat we een verandering hebben in Hongarije. Nu, vier jaar na het geweld op straat, is Orbán terug in het centrum van de macht. Ik denk dat de attitude dat die mensen... En elaboreren hun kritische opinie. are zijn als potentiële enemies van the regering. András Bozoki, die Orbán bekritiseert, wordt gezien als een politieke vijand die hij het liefst de mond snoert. En die mensen moeten preferably shut up. Hoe verklaart u het dat een man als Orbán in 1989 nog het imago had van een liberale revolutionair, dat hij zich nu, twintig jaar later, ontpopt tot zo'n autoritaire politicus? De Hongaarse politieke elite probeert het beste van zichzelf. Na 1989 heeft de Hongaarse politiek zijn best gedaan om toe te mogen treden tot de Europese Unie. Maar nu ze lid zijn en de controle van buitenaf is weggevallen voelen ze zich vrij om te doen wat ze willen. Now they discovered that this external control is past and they are free to do whatever they want. Kusanan, wat gijd leert u, Hajrá Magyarország, Hajrá magyarok! Viktor Orbán, de premier van Hongarije, ten schetste de man voor het komende half jaar heeft hij het EU-voorzitterschap in handen. De naalden van de boom zijn nog niet afgevallen, ofwel... en heeft hij die, die met, het kluit, met de kluit het goed uitgehouden... dan kan hij een plekje krijgen in het kerstbomenasiel. Hoort u zo duidelijk meer over? Eerste verkeersinformatie... bij de ANWB, Jolanda van der Velde. Goedemorgen Marcel. En het hele land is nog steeds op lokale wegen... plaatselijk verraderlijk glad door bevriezing. In de kustprovincies vallen hier en daar wat winterse buien... zorgen ook voor gladheid. En die gladheid gaat pas in de loop van de dag verdwijnen. Qua files, ja, net had ik er drie staan van ieder zo'n twee kilometer. Momenteel is alles weer opgelost. Dat is mooi. Het was vanochtend wit inderdaad op de binnenwegen. Hoe is het op de snelwegen? Alles goed? Snelwegen zijn allemaal heel goed te bereiden. Uh, op en afritten heb ik ook geen uh, meldingen van gekregen van de wegenwacht. Maar zodra je dus op wat, wat ja, lokalere wegen, zeg maar de binnenwegen gaat komen... of de klinkerwegen in dorp of stad, dat, uh, dat zal wel glad zijn. Nou, dat zal voorlopig nog niet veranderen. Nee. Dan moet die temperatuur weer wat verder omhoog gaan. Verder, ja, het is de eerste dag in het uh, nieuwe jaar dat iedereen weer aan het werk gaat. Het valt me eigenlijk op dat het vrij rustig is. Meestal uh, is het op een maandagochtend wat, wat eerder druk. We verspillen voor rond half negen, 250 kilometer file. Maar ik heb eigenlijk geen idee of we dat gaan halen. Nee, en er zou dus nog wel een buitje kunnen komen. Er gaat zeker wel hier en daar een, een buitje vallen. Ja, of dat in de vorm van de regen is of net een soort hagelkorreltje. Ja, dat moet je aan de meteorologen vragen. Maar er valt iets. Goed, we gaan het in de gaten houden. Jolanda van der Velden bij de AWB, dankjewel. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Ooster. Situatie op het spoor houden we ook in de gaten. We, Mark Robin Visser gaat dat doen. Mark Robin staat in Utrecht Centraal Station. Mark Robin Visser, goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. Maar rustig, hè, hoor ik. Het gaat nog wel goed. Ik vond dat toch net een onheilspellend bericht. Er valt iets, maar wat? Dat, <laughs> dat moet u aan de meteorologen vragen. <laughs> ik weet niet uh, hoe ze daar uh, bij de Nederlandse spoorwegen over denken. Meneer Trinshamer van de NS. We horen net in de verkeerssituatie er valt iets, maar we weten niet precies wat. Hebben de treinen daar nou ook nog last van? Zover als ik weet niet. Nee, nee. Hoe gaat het hier tot nu toe? Ik kijk om me heen. De reizigers kunnen hier nog genieten van een prachtige rood-witte kerstverlichting... die hier overal aan de, aan de plafonds is opgehangen. De kerstballen hangen er ook nog, maar daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat om het vervoer. Ja, uh, hier op Utrecht gaat het goed. Ik ben vanochtend vanuit Den Haag naar Utrecht toegereist... en ook daarvan uh, ging het allemaal prima. Ja. De, de, de drukte begint zich nu uh, wat te ontwikkelen. Het is natuurlijk nog vroeg. Ja, de spits is echt tussen 7 en 9. Dus dat komt nu goed op gang. Uh, na 9 dan weten we meer hoe dat verlopen is van vandaag. Ja. Wij zijn ook heel benieuwd uh, hoe de reizigers uh, vandaag gaan, uh, gaan ervaren. Uh, ik zou zeggen, uh, doe vooral een Twitter-berichtje als u iets meemaakt of iets met ons wilt delen. En Marcel Oosten heeft het adres, geloof ik. Marcel? Ja, onze account op Twitter is NOS Radio 1. Het is niet moeilijk. Nou, had ik zelf ook wel kunnen weten natuurlijk. NOS Radio 1. En daar moet dan geloof ik een hashtag of een, een of ander apparaatje voor. En jullie hier bij de NS hebben ook iemand speciaal die dat in de gaten houdt, hè? dat Twitter gedoe. Ja, uh, hashtag NSOnderscore uh, online. En daar, uh, kun... oh, die is veel ingewikkelder dan die van ons. Ja, maar uh, via uh, hashtag NS kom je er ook. En uh, uh, via uh, online geven wij antwoord op al die vragen die uh, onze reizigers hebben. Ja. Is er al iets binnengekomen bij jullie? Uh, ongetwijfeld heb ik nog niet gezien. Ik heb vanmorgen gehoord dat een paar mensen hebben getwitterd dat op de treininformatie op de computer dat er nu achter elke trein extra trein staat. Ja, dat zou zeer bijzonder zijn, maar elke extra trein is er eentje die, die we kunnen gebruiken. Um, daar wordt straks gelijk naar gekeken. Er staat veel materieel stil, dat doet het niet, daarom zijn de treinen korter. De mensen kunnen op een kaartje zien waar zich de meeste drukte voordoet. Ja, Zo'n 10% van ons uh, treinwagenpark uh, is op dit moment niet beschikbaar. Daar wordt met mannenmacht aan gewerkt. We hebben straks om een uur of twaalf een uh, kaartje op ns.nl... Uh, waarop mensen kunnen zien hoe druk het in de treinen zal zijn vanmorgen. Daar... Om 12 uur, zegt u? Om 12 uur, ja. Daar hebben we dus nu niks aan. Nee, dat, uh, ik had... Het is nu uh, spits. Ja, het is nu spits, maar dan kunnen mensen zich vast voorbereiden op de dag van morgen. En daar volgt elke keer een update op. Dus ook morgenochtend uh, zal je om... Uh, ja, morgenochtend vroeg kunnen zien waar en hoe druk de treinen zullen zijn. Ja, maar goed, nogmaals, daar hebben we nu niks aan. Misschien moeten we even samen proberen de mensen te wijzen op waar de grootste drukpunten zitten. Uh, onze verwachting is dat met name in de Randstad, uh, denk aan Den Haag-Rotterdam richting Utrecht, maar ook vanuit het zuiden naar Utrecht en vanuit Zwolle naar het midden van het land, dat daar de drukste trajecten zullen zijn. We vragen ook die mensen die niet per se in de spits hoeven te reizen om dat erbuiten te doen. Dan kunnen ze gebruik maken van het zoutkaartje, wat men 40% korting geeft op de treinreis. Iedereen krijgt korting na 9 uur. Iedereen krijgt korting na 9 uur en na half 7 vanavond. En zo probeert u de mensen te verleiden om wat later de trein te nemen. Ik zou zeggen, als het kan, draai je gewoon nog even lekker om en neem een trein later. Dat lijkt me een heel goed idee. Meneer Trindhamer van de Nederlandse Spoorwegen. dank u wel. Tot ziens. En kan dat nou niet? Zit u in zo'n volle trein of valt het wel mee? Kunt u dat aan ons laten weten via nogmaals ons account op Twitter, NOS Radio 1. Als uw kerstbomen kluit heeft en u wilt hem volgend jaar misschien wel opnieuw in de kamer hebben... dan kunt u met de tuin planten. Dat werkt uh, soms niet zo goed. En dan kunt u hem ook naar een asiel brengen. Het kerstbomenasiel asiel wil te verstaan. Stichting Vrij Groen in Leiden vangt de kerstbomen op. Annemarie van Dam, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom? Uh, we doen dat omdat uh, je daardoor uh, energie... En uh, moeite kan besparen doordat er dan geen nieuwe kerstbomen geteeld hoeven te worden. En ze hoeven ook niet uh, getransporteerd te worden. Ze hebben hier in Leiden allemaal bomen uit de buurt. Dus u behoudt ze in leven voor hergebruik? Ja. En dan volgend jaar weer met kluiten eruit? Ja. ja. Lukt dat met kerstbomen wel? Uh, niet altijd. Het hangt een beetje af van de kwaliteit van de uh, kluit. En hoe lang de boom binnengestaan heeft, hoe ver die uitgedroogd is. Aha. En, maar goed, ik hoor van heel veel mensen dat het vaak wel lukt. Ze krijgen dus een flinke knauw in de huiskamer. Ja, totaal, wel, ja. ja. Welke kunnen er wel goed tegen en welke niet? Um, bomen die goed water gehad hebben in de huiskamer... Um, die niet van 6 december tot... <tuk> 6 januari <in> binnen staan. <tuk> dat is te lang. Ja, dat lijkt mij te lang. Maar goed, het is voor het eerst dat we dat doen. En we proberen dus nu ook ervaring op te doen. Te, goed te kijken naar de bomen, doen de kleintjes het beter, doen de grote het beter. Kan je beter uh, met Fijnsparren of blauwsparren of Noordmansparren, werken? Uh -huh. En ja, wat is de conditie van de bomen als ze komen? En welke overleven het dan? Ja, het, het, het, het, het, ik zei het net al, het, in de tuin dat gaat vaak verkeerd. hè? Soms wel, soms niet. Soms wel, ja. soms niet. Ja. En kunt u het beter? Um, we letten wel goed op de bomen dat ze voldoende water krijgen. Maar verder hangt het ook een beetje af van wat, ja, wat, uh, hoe goed is je tuin. Is het goed ontwaterd? Uh, krijgt die boom licht? Krijgt die zon? Ja. Ja. Ho hoeveel asielplekken heeft u? Um, op de rand die we nu aan het volplanten zijn, kunnen er een stuk of zestig. En dan komen er nog meer bomen, dan kunnen we op de rest van het terrein nog wel een paar uh, plekjes zoeken. Want ja. We hebben een hele uh, stads- en natuurtuin op een braakliggend terrein. Ja, het is natuurlijk maar een druppel op een groeiende plaat, met al die miljoenen bomen die we uit uh, de bos halen. We hopen dat, er, dat ons, uh, initiatief, als het allemaal goed lukt, en dat gaan we ook op onze website rapporteren. We hopen dat het dan navolging krijgt dat meer mensen het gaan doen. Ja. Moeten mensen nog iets betalen? Ze kunnen hem alleen gratis bij u kwijt, neem ik aan. Hè? Uh, ze kunnen hem gratis kwijt. We vragen een vrijwillige bijdrage. En vooral als, we, als de boom opgehaald wordt. Ja. En dan volgend jaar? Zijn ze bij u weer te koop? Uh, we, de mensen die een boom inleveren, die geven hun mailadres op. Dus tegen de tijd dat het weer uh, tijd is om ze eruit te halen, dan krijgen die mensen een mailtje. Oh, je gaat speel... je eigen boom weer halen? Je kan je eigen boom weer ophalen, ja. Kijk. En de bomen die niet opgehaald worden, en we verzamelen er ook zelf een aantal in, die kunnen we inderdaad verkopen. Ja. En een tweede keer uh, her her her herplanten, ik weet niet hoe we dat noemen, <laughs> is dat wel goed voor zo'n boom? Um, gaat hij dus, dus weer ja, naar binnen toe? Ja, volgend jaar toe? weer. Ja. de grond zetten dat, ja, ik weet het niet. Uh, nee. We hebben helemaal geen ervaring mee. Nee. nee, het is allemaal nieuw. Ja. U gaat het uitproberen. Hallo ja. Rie van Dam uh, van Stichting Vrij Groen in Leiden, hartelijk dank. Ja. En een goeiemorgen. Hetzelfde. Het enige Radio Angel Now. De Ochtendkranten met Renate Evers. De kranten blikken op de eerste verschijningsdag in het nieuwjaar terug. Op de jaarwisseling. Volgens trouw is het vooral aan de mist te danken dat die relatief rustig is verlopen. De krant blikt terug met drie hulpverleners. met wie ze op oudejaarsdag ook al vooruitkeken. Aan het woord komt onder meer een ambulance-medewerker. Die moest weliswaar 15 keer uitrukken. maar hoefde maar vier keer daadwerkelijk naar het ziekenhuis. En benadrukt hij: dat waren niet eerst nieuwjaarsgerelateerde gevallen. Bij andere ritten ging het vaak om zwaar alcoholgebruik en vechtpartijen gek eigenlijk, zegt de hulpverlener. Eerst wensen ze elkaar een gelukkig nieuwjaar en een uur later slaan ze elkaar de hersens in. En na de jaarwisseling komt de onvermijdelijke nieuwjaarsduik. Het AD toont mooie plaatjes. Meer dan 10.000 mensen storten zich op het strand van Scheveningen in het ijskoude water. In heel Nederland namen zaterdag zo'n 27.000 mensen een duik. Volgens de organisator UNOX is dat een recordaantal. Het startschot voor de duik in Scheveningen werd gegeven door de 81-jarige Ok van Batenburg, die nam in 1959 het initiatief voor de eerste nieuwjaarsduik toen nog zonder die muts. De Volkskrant schrijft dat het beslag dat Oost-Europese daklozen op de opvang leggen snel groter wordt. Daardoor overweegt het leger des Heils om de Oost-Europeanen te helpen terug te keren naar hun land van herkomst. Ze zijn over de mogelijkheden in gesprek met de gemeente Amsterdam. Bijvoorbeeld het betalen van een ticket. Een Poolse dakloze zegt in de krant dat het in sommige opvanghuizen soms net lijkt of het hele Oostblok er is geland. Hij zelf wacht tot de markt voor bouwvakkers weer aantrekt. Volgens de Haagse wethouder Marnix Noorder pleit de vorige maand al voor hulp bij repatriëring en zo nodig gedwongen uitzetting. Dat is een juridisch moeilijk onderwerp... omdat het verblijfsrecht van Europese burgers sterk is. Binnenkort wil Den Haag een eerste tiental daklozen... bij wijze van proef repatriëren. De Telegraaf schrijft over een gezondheidstest... die vanaf vandaag op internet te vinden is. Op gezondheidsrisicotest.nl kunnen mensen zelf testen... welk risico ze lopen op het krijgen van de 28... meest voorkomende aandoeningen in ons land. De test is de laatste vijf jaar ontwikkeld... door de medisch specialisten van het Bronovozika huis in Den Haag. Tests moeten ervoor zorgen dat mensen die iets onder de leden hebben hun ziekte zo snel mogelijk op het spoor zijn. De aandoeningen die getest worden bestrijken 70% van de totale sterfte in Nederland. Afgelopen jaar hebben 16 grote huisartsenposten de test al op proef ingevoerd en die zijn zeer tevreden, al dus de Telegraaf. Zo'n test kost 20 euro. Het Nederlands Dagblad heeft met een psycholoog gekeken naar het fenomeen goede voornemens en die concludeert er komt meestal weinig van terecht. Het probleem is volgens de psycholoog dat we onze voornemens formuleren als prestatiedoelen waardoor we ongemotiveerd raken als we dat doel niet halen. Voorbeelden van prestatiedoelen zijn... ik wil elke week sporten of ik wil stoppen met roken... Maar het is beter bekend om een prestatiedoel om te zetten in een leerdoel. Iemand die stopt met roken kan zich dan afvragen... kan ik me op een andere manier ontspannen of waarom rook ik zoveel? De psycholoog weet overigens niet waarom rond de jaarwisseling... met nieuwe voordelen we daarmee komen. Het is misschien net zoiets als vuurwerk, denkt hij. Je wil de kwade geesten wegjagen. We gaan dat straks dus even nader bespreken met de verslavingszorg. Want die weten precies waarom het rond de jaarwisseling zo druk bij hen wordt. En het wordt inderdaad druk bij hen. Na zeven uur in het Radio 1 Journaal hoort u de situatie in Queensland, Australië... waar ze te kampen hebben met zware watersnood. Zware anti-rookwet in Spanje is ingegaan op 1 januari. Daar hebben de Spanjaarden nu mee te maken. We houden het verkeer in de gaten, zowel op de weg als op het spoor.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 En geniet nu van 25% jubileumkorting. Swiss Sands, boksprings en matrassen. Onverstoorbaar genieten. Dit is Radio 1.